Goedemorgen, ik ben Dilketeerd. Nou, dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïners die hier werken worden uitgebuit. Mensen die door de oorlog naar Nederland zijn gevlucht... proberen hier werk te vinden, maar dat gaat niet altijd goed. In kassen in het Westland krijgen ze bijvoorbeeld te maken met wurgcontracten. RTL Nieuws en vakbond CNV kwamen erachter. Ik maak me echt zorgen om deze grote groep werknemers. Deze mensen zijn bang. Ik heb ze zelf in de ogen gekeken. En ze hebben nog geen salaris gehad na ruim... Vier weken werken. Als de Oekraïners zich niet houden aan de strenge regels die in hun contract staan... zouden ze zelfs kunnen worden teruggestuurd naar hun thuisland. Het OV in en om Den Haag ligt plat. Het is een stakingsactie van vervoerder HTM. De bus- en tramchauffeurs willen een beter loon en dat er iets wordt gedaan aan de hoge werkdruk. Het wordt steeds moeilijker om van A naar B te komen. En uh, dat merken wij in onze dienstenpakketten. Het, het is af en toe gewoon niet meer te halen. Je kan nog ineens meer normaal naar een toilet. Je kan niet normaal je bakje koffie, je peukje roken. Ja, dat zijn toch wel dingen die we gewoon nodig hebben. De staking duurt de hele dag. Een van de hoogste bazen bij Facebook-moederbedrijf Meta staat op. Ze wil andere dingen doen en meer tijd voor haar gezin. Ze wordt gezien als het zakelijke genie achter het succes van Facebook. Oprichter Mark Zuckerberg noemt haar vertrek het einde van een tijdperk. Een man uit Frankrijk heeft het wereldrecord bungee jumper verbeterd. In 24 uur sprong hij 765 keer. Dat is dus elke twee minuten. Hij deed dat vanaf een 40 meter hoge brug. Hij had behoorlijk getraind. 25 uur per week zat hij in de sportschool om zijn lichaam te leren niet zeeziek te worden door al het gebungel. De man begon ooit met bungee jumpen om van zijn hoogtevrees af te komen. Hij was zelfs bang om van een duikplank een zwembad in te springen. Het weer, een lekker zonnig dagje. Ietsje warmer wordt het ook weer: 17 tot 22 graden. Morgen maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik zet langs de langste files op een rijtje. Om te beginnen op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Vanaf na de vesting een file tot aan knooppunt Eemnes van 8 kilometer lang. Je vertraging is ongeveer 15 minuten. Ook is het druk op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid staat een vrachtwagen met pech waardoor één reisdruk dicht is. Hou rekening met 10 minuten op een daar zo. Tot slot is het daardoor ook druk op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Vanaf Purmerend een file tot aan knooppunt Zaandam. Hou daar rekening met 20 minuten aan extra reistijd.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 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits Hier op de grens van water en land Van meeuwen schreeuwen langs duinen en strand Het ritme van eb en van vloed En daarna weer terug de wind in je haren die blaast over zee. Soms heb je hem tegen, soms heb je hem mee. Maar hoe die ook gaat, er is altijd een hand in je rug. En of je nou hier bent verboren, of op een dag zo gestraald, jonger of ouder. De zand zo doen we dat hier aan de zee. Wie ook bent hier de zand voor tot iedereen heeft. Ja, zo raamte, zo zand het in zand En met elkaar is het idee. Wij doen het allemaal samen, die zand voor zee.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 ZANG ja. I'm yeah. a Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a Tanena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrolando cámara? Y ese fuego lo que quema por dentro y lento.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 me myself and I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 Board! Con alegría Macarena eh hey, Macarena Ha tu cuerpo pa alegría Macarena De tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas Ha tu fuera pa alegría Macarena eh hey, Macarena bala tu cuerpo para dar la alegria y cosa buena bala tu cuerpo para alegria ma cadena eh tu cuerpo find me, my name is Macarena. always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena.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 Maar jij kan dagen niet verdoen. Nu duurt je honderd zesennegentig naar mij. op de zandstrook ik Je naam, maar nu wil ik niet meer. Want jij jij liep me hangen, je ja, als een chandelier. En nu zoek ik naar ja maar ben je er niet meer. Oh, je hangen, je ja, als een chandelier. Verdwijnen. Hier bij mij day denk aan jou altijd. Alsjeblieft, baby, laat er niet leeg Ja, miss dat je niet meer als me nee, ik ben niet veranderd. Bericht maar iemand anders. Nu zoek je namen, me, maar nu wil ik niet meer. Want jij liep, me hangen, je was zo leer. Weelde er niets meer dan zouden zijn 6.9 is... Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomer I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn-out recording.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 It's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like pina coladas, and getting caught in the rain, and the feel of the ocean, and the taste of champagne.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 Ne visori le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine fra noi, poi strapperò dalle mie navi le cose che non osavo dire cancellare tutti i suoi dubbi dire e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 Set Zandvoort 106.9 FM. I, I, love the colorful of she wear. And the way the sunlight plays upon her hair. I, I hear the sound of a gentle mood. On the way that there's her perfume through the air.